Anatol. We gaan een rijke baronis bestelen. Ze heeft een grote schat in een geheime kamer in haar kasteel. En ik weet waar die schat. We're sure.